BNN. terras 1,5 miljoen. Praat evacuatie in De wereld van Filemon. Hele goede avond en welkom bij de wereld van Filemon. Ja, de tune is hartstikke vrolijk, maar wij zijn natuurlijk ontzettend treurig allemaal. Want het koningslied het is teruggetrokken. We hebben er zoveel genoten de afgelopen tijd. Maar uh, ja, nu is het er niet meer. Nou, het staat gewoon trouwens nog wel op internet. Dus een lied terugtrekken, dat is toch lastiger dan je denkt. Want ja, je kan me roepen op je Facebook, dat uh, heeft John Heubank gedaan... ik trek het Koningslied tr uh, uh, terug. Maar het is gewoon uh, nog op YouTube en overal te vinden. Dus een lied terugtrekken in deze tijd, is lastiger dan je denkt. Uh, wij gaan uh, ver weg van het Koningslied, ver weg van Nederland. We gaan een prachtige wereldreis maken. Zo gaan we in het tweede uur van de wereld van gaan we naar Boston naar de Verenigde Staten. Daar zit Marit de Vos. Vorige week spraken we haar nog uh, uitgebreid over de marathon. Daar verheugde ze zich toen nog op. Ze is daar geweest. Ze heeft vlakbij uh, het hele gebeuren gestaan. De bomaanslagen daar. En uh, ja, we gaan even terugluisteren naar vorige week en uh, ook uh, het erover hebben hoe ze dat uh, allemaal beleefd heeft daar. Daarna gaan we naar Argentinië. Uh, we gaan ook nog naar China en uh, we eindigen in het uh, warme Australië. Daar zit uh, Sophie. En met haar behandelen we ook het drankje van de zuip -service. We hebben sinds lange tijd weer een fles wijn in de studio. Maar in het eerste uur gaan we ook al een aardig mooi reisje maken. We gaan naar Oxford, Engeland. Daarna helemaal naar de andere kant van de wereld. Nieuw-Zeeland komen we dan terecht. Nepal doen we aan. En we eindigen bij onze buren... Uh, Duitsland, namelijk. Daar zit uh, Bertus uh, Bouwman. Die zit daar voor ons in Berlijn. We gaan het hebben over roken, over buitenactiviteiten, over horrorverhalen en over kamperen. Want ja, jongens, het lekkere weer, het lijkt er nu echt aan te komen. Terwijl konijnendag schijnt weer koud te worden. Maar vandaag was het weer een mooie, prachtige zomerse dag. Eerst even een kort rondje langs onze correspondenten. Jesper Romers, Goedenacht. Goeienacht Jesper. Hey, hoi, Simon. Oh, hoi, hallo. Oh, okay. hey. <laughs> Werkzaam uh, aan Oxford. En ja. wonend in Oxford. Wonend in Oxford. Ja. Uh, hoe werd daar de begrafenis van uh, Tischer beleefd? Dat ja. was natuurlijk het grote nieuws daar. Dat was, uh, dat was absoluut het grote nieuws hier. Uh, vorige week inderdaad uh, overleden en uh, afgelopen week uh, begraven. Ja, het ging eigenlijk, uh, eigenlijk alleen maar daarover. En iedereen ja. heeft een heel uitgesproken mening over haar. Ja, of je houdt van haar of je hebt een hekel aan haar, Ja, hier is het, uh, over het algemeen het laatste. Ja. Maar uh, ja, zij maakt heel erg veel los bij mensen, nog steeds. Ja. Dat, is, uh, dat is best wel bizar, dat kan je bijna niet voorstellen. Ik vind het toch wel bizar dat als er iemand overlijdt... dat er dan toch een heel, heel groot protest ontstaat van mensen die tegen haar zijn... Ja, en, en echt op het, op het misselijkmakende af ook wel. In het uh, noorden van het land zijn er uh, stroopoppen van haar verbrand dagenlang. Het is echt, uh, het is echt vrij, uh, vrij heftig gewoon al. Van je bij Engels denk je beleefd, die hebben stijl, maar ja, hierin zijn ze toch wel echt bikkelbikkelhard. Ja, echt keihard. Ja. Ja. En, en, maar waren er niet heel veel mensen die wel tegen haar waren, maar die dit echt te ver vonden gaan? Ja, ja, nou ja, heel veel mensen vonden het uh, toch, ook wel, uh, toch ook wel goed, uh, volgens mij... om dan alsnog uh, een soort laatste middelvinger op te steken. Het was uh, uh, het, het nummer van, uh, wat is het, Ding Dong, The Witch is Dead... stond uh, ja. binnen een paar dagen op één, geloof ik. Het is echt, uh, ja, het is hey, echt bizar. Zie je hier een cultuurverschil tussen uh, ons Nederlanders en de Engelsen? Ja, ja, ik, ik, ik denk... Ik, wij hebben volgens mij niet zo, ooit zo'n leider gehad die, uh, die het land zo verdeeld heeft. Denk ik. Nee. Ja, uh, Lubbers misschien een beetje. Ja. No ja, nonsense. Dus, het is, het is de, ja, die is natuurlijk uh, nooit premier geweest. Uh, en, en zal dat waarschijnlijk ook niet worden. Maar uh, ja, zij is natuurlijk wel... Nee, ik echt... zei Lubbers. Lubbers. Oh, Lubbers. Oh, sorry. Ja. Ik dacht dat je Wilders zei. Ja, maar, maar dat is echt, dat is onvergelijkbaar met dit. Kijk, ja. uh, dat is echt niet echt, uh, heel anders. Ja. Hey, Jesper, blijft hangen. We ja. gaan we het hebben over uh, roken. Volgens mij ben jij daar ook mee gestopt nog steeds. Ja. <laughs> Hartstikke goed. En over buitenactiviteiten. <laughs> okay. Blijf hangen. Ja. Erik Derks, helemaal in Nieuw-Zeeland. Goeienacht. Ah, ja, hallo. Ja, Jij bent uh, naar een hengstebal geweest, hoorde ik. Wat houdt dat ja. precies in? Een hengstebal. We noemen het hier een sterkdeel. Dat is um, de laatste oneerlijke daad die iemand mag plegen... voordat hij in het huwelijk treedt. Oh. En dat is dus al, alleen voor mannen. De, de vrouwen hebben een henparty. En dan uh, de best man die organiseert zo'n, uh, in dit geval de hengstenparty, of sterkdoel. Mm -hmm. Nou, dat noemen we de gekste dingen. We hebben uh, soldaatje gespeeld met paintball schieten. Ik weet niet of dat in Nederland... Ja, ja, schiet. dat uh, kennen we ook wel, ja. Ja, paintball, daarna gingen we... Kleurenbal schieten. O, hoe heet dat? Kleurenbal schieten, in het Nederlands. Oh. Nee, het, nee, het heet hier ook gewoon paintball. Oh, okay. <laughs> daarna zijn we in race gegaan. Daarna gaan we... En daarna uiteindelijk kom je dan in de striptease. En dan zit je ineens met je neus tussen de borsten. Oh, uh, wel. Ja, het is gewoon een vrij gezelle avond dus. Ja. ja. Hey, maar dat gaat er best wel... Uh, dit dit was, wel, was best wel een ruige. Ik bedoel, um, <lacht> Soms is, wordt het wat netter gedaan. Maar deze, jeetje, de bruidegom zat echt met zijn neus overal in. Oh, de, alleen de bruidegom. Jij niet. Ah, uh, ik bijna. Ik moest oh. me netjes gedragen, want ik heb een vriendin. Bijna. Dus. Ik zat er bijna in, ja. Dat ja, ja. Hé, <laughs> hey, zometeen gaan we het hebben over roken. Doe je dat? Ja, prima. De, uh, rook je? Nee, ik heb nooit gerookt. Oh, heel goed. En uh, buitenactiviteit. Nou, ik ben in Nieuw-Zeeland geweest, daar weten ze alles van. Ik spreek je zo meteen. Oké. Okay. René Gerritsen in Nepal, goeienacht. Goeienacht, René Gerritsen Hallo, in Nepal. Hallo, psychologe al daar. Hey, je bent ziek geweest, lichamelijk. Hallo? Hallo. Je bent ziek geweest, toch? Ja, ja, dat was wel even vervelend. Wat heb je gehad? Ja, ja, ik ben um, naar India geweest. Um, oh ja, ja, ja word je ik altijd heb, ziek. Dat is terugkomen met dengue fever. Knokkelkoorts. Hallo? Ja. Knokkelkoorts heet dat toch in Nederlands? Dat was niet fijn. Nee, heel erg korts, een paar dagen heb je dan toch? Ja, klopt, knokkelkoorts. Ja, maar nu ben je weer uh, helemaal de oude. Ja. ja, bij mij viel het nog wel mee. Dit kort ging niet hoger dan 39 en de symptomen zijn redelijk snel voorbij gegaan. Maar het probleem is dat ik nu niet nog een keer gebeten mag worden door een denk want dan ben ik wel het haasje. En je kan je er niet voor inenten? Nee, nee, het is een virus. <laughs> oh, we zijn er, er zijn geen medicijnen voor. We hebben echt... Ja, het is heel verschrikkelijk wat je vertelt. Maar we hebben echt een vertraging van ongeveer een halve minuut. Maar je bent wel luid en duidelijk te horen. Dus uh, zometeen na een halve uh, minuut... hoor jij wat ik nu gezegd heb. Oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval uh, bedankt uh, dat, je, dat, dat, okay. dat je in ieder geval te horen bent. Zo, zij gaat nu even een minuut wachten... en dan hoort zij wat ik net ja. gezegd heb. <laughs> Sorry. Blijf hangen. Bertus Bouwman in Berlijn, goeienacht. Hoi, Ja, jij bent nieuw in het programma. Welkom, leuk dat je meedoet. Wat doe jij precies in Berlijn? Ik uh, ben journalist, uh, freelancer en ik uh, schrijf voor verschillende bladen. En je woont daar ook dus? Ja, klopt, ja. En uh, hoe, hoe lang woon je daar al? Uh, nou, net iets meer dan twee maanden nu. Kort nog. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, echt geweldig. Ik, uh... Ja, ik had er uh, goede verwachtingen van en die uh, komen meer dan uit. Ja, het is een enorm bruisende stad waar nog veel vernieuwing uh, is, waar veel gaande is. Nog niet ja. alles is ingevuld zoals in Amsterdam, maar na twee maanden is het nog steeds geweldig dus. Ja, precies. Je hebt, je hebt zo'n gevoel dat je uh, maar blijft dingen ontdekken. Um, hè, ik had natuurlijk vroeger wel eens de toeristische attracties gezien... En nu uh, ontdek je een beetje wat uh, alle locals doen. En uh, nou ja, dat is echt geweldig. Ja, nou, ik, uh, ik ben benieuwd naar je verhalen. Zometeen gaan we er al twee horen. Eentje over het roken in Berlijn en over buitenactiviteiten. Ik zou zeggen, blijf hangen, dan kom ik zo bij je terug. Oké. Okay. Dan uh, wil ik nog zeggen dat dewereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Uh, ben jij zelf uh, in het buitenland als Nederlander... en denk je, ik vind het wel leuk om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1 in de zaterdagnacht, uh, mail dan naar derwereld.bnn.nl En we hebben ook uh, muziek, hele nieuwe muziek. Robin Thicke, nummer 1 in de top 50 met Blurred Lines. Pick en verel met Blurred Lines. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. <laughs> ja, dat zijn onze nieuwe bumpers, maar die zijn te snel ingeladen. Dus er is iets mis mee. Dus die stem die je hoort, dat moet ook... De wereld van Filemon. Er moet zo'n hele mooie lage stem zijn. Maar die klinkt omdat die bumper zo snel is ingeladen, klinkt die heel hoog. Uh, maar goed, we zijn hartstikke blij met onze nieuwe bumpers. En ik denk dat ze volgende week dat ze helemaal op de goede snelheid staan. Techniek staat voor niks. Jesper Romers in Oxford, nogmaals, goeienacht. Ja, er gaat nu van alles mis. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje van uh, Lebbes en Jansen. Daarna gaan we naar Jesper Romers. Uh, Lebbes en Jansen, en die hebben het over roken. Ik denk nog één onderzoek naar meeroken en het wordt gezonder om te roken dan om mee te roken. Gaan we een keer stoppen met die onderzoeken? Stoppen. Stop daar nou toch een keer mee. Steeds vinden ze weer wat nieuws uit. Wie dit? Straks is het volgende dat Jamai homo is. Omdat zijn moeder tijdens de conceptie heeft liggen meeroken in een of de orgie. Dat gewoon niet weten! Dat gewoon niet weten! Jamai is homo. Wat een verrassing! Nu Jim nog, wat gaat! Maar het gaat is niet roken en roken. En roken mag niet, maar wordt niet verboden in een horeca. Het wordt ontmoedigd. Er komt nu ontmoedigingsbeleid. Per 1 januari ontmoediging van roken. En dan wil ik weten hoe ontmoedig je roken. zit er iemand te roken in een café. Komt er iemand naast je stoel staan. Van ja, uh... Ah joh, niet doen man. Hey. Nee, het is echt slecht voor je. Niet doen man. Nee, stop nou man. Voor je gezondheid. Of verstoppen ze dan je asbak. Dat je de peuken in je eigen onderarmen moet uitdrukken. Ontmoedigen. Of doen ze elke twaalf uur even de sprinkelinstallatie aan? Ah, kut. Ja, Lebens en Janssen, die hebben het over roken. Uh, we gaan het hebben over roken. En het, naar aanleiding van uh, Frike Janssen. Die maakte uh, een, een fotoreeks, een Vlaamse fotograaf Van allemaal rokende kinderen. Het ziet er echt prachtig uit. Maar ook natuurlijk heel raar, vooral in deze tijd. Maar uh, wat grappig is, in Amerika zijn deze uh, foto's waanzinnig populair. En uh, ja, ze heeft ze ongeveer allemaal verkocht. In no time, voor hoge prijzen. Uh, dus uh, wij zagen dat en we vonden het zoveel vreemd... dat we dachten, hoe zit het met roken in het buitenland? Kunnen daar kinderen uh, bijvoorbeeld uh, gewoon roken... zonder dat mensen raar opkijken? Of is roken juist echt nat dan? Roken. Jesper Romers in Oxford. nacht nogmaals. Hey, Phil. Nat natuurkundige aan de universiteit daar. Hoi. Wordt er veel gerookt in Oxford? Nou, er wordt echt bijna niet gerookt. Nee, uh, sowieso in, uh, in de UK uh, vrij weinig... Maar hier in Oxford helemaal uh, zie je bijna niemand meer roken. En waar, waar ligt dat aan, denk je? Is het uit? Ja, het is, het is ook uit. Het is ook heel duur. Uh, ik heb het even, even bekeken. Het is iets van uh, bijna 9,5 euro voor een pakje sigaretten. Zo, ja, uh, dus, dat is uh, veel dat geld. Is, ja, ik geloof dat het in Nederland iets van 6 euro is of zo. Ja, denk het wel, ja. Uh, dat is toch wel flink wat duurder. En uh, ja, het mag ook helemaal nergens meer. Nee. Uh, de, ook dus kleine cafés en zo, wat je in Nederland dan nog wel af en toe ziet. Uh, er wordt nergens gerookt. Uh, mag nergens. Nee, maar een universiteit, dat zijn denk ik grote gebouwen ook vaak. Is dat dan ook nergens een rookplek? Nee, nee, nee helemaal nergens. Nee, je ziet af en toe. Uh, er staan zelf overal bordjes dat je ook niet uh, in een straal van 10 meter uh, rond het gebouw mag roken. En. Uh... Ja, je ziet ook bijna niemand buiten staan uh, te roken. Nee. Het enige wat je af en toe nog ziet is, uh, is zeg maar, het soort stereotype academicus met een pijp. <lacht> Die, uh, ik zie nog wel eens een, een gast in een tweetjasje door mijn straat fietsen met een pijp. Oh, gelukkig. Mond. En uh, dat is wel een soort van, uh, soort van een soort gelukkig uh, dat je dat dan af en toe nog ziet. <lacht> en dat ziet er toch ook prachtig uit? <lacht> ja, een beetje zo'n Sherlock Holmes-achter gast. Uh, <lacht> <lacht> ja, maar vind, wat vind je daar dan van dat, dat rokers het gewoon echt bijna onmogelijk wordt gemaakt om te roken? Ja, dat het onmogelijk wordt gemaakt. Ja, god, ik weet niet. Uh, kijk, uh, het is een beetje de, de vraag waar de uh, eigen verantwoordelijkheid ophoudt. Hè? Ja, uh, maar wat vind ja. jij? Wat zeg je? Wat vind jij? Ja, ik, vind het, uh, ik heb namelijk even gekeken waar in de Engeland het, uh, de prijs van een pak sigaretten door wordt bepaald. En dat is geloof ik 77% uh, belasting. Ja. En dat vind ik wel vrij veel. Ja. Dat, uh, dat, dat vind ik een beetje raar. Want de overheid die verdient dus ook heel veel aan de ja ja, ja, ja, precies. ze doen het wel alles eraan om je te ontmoedigen. Ik was uh, een paar weken geleden was ik een keertje bij de huisarts en uh, eigenlijk de enige foldertjes die je daar overal ziet liggen is uh, van uh, stop met roken, stop met roken. En uh, met uh, de kroonspannen wel een foldertje waarop stond van uh, je huisdier leeft een stuk langer als jij stopt met roken. <laughs> uh, maar, uh, denk aan je kavia. Denk, Ja, Precies ja. Maar jij had een goudvis. Zouden die ook uh, last hebben van rook? <laughs> Dat het rook als op het je, water misschien gaat als dat er, Misschien als je het erin blaast of zo. Ik weet het niet. Maar het <laughs> is wel over die goudvis. Ja. <laughs> ja, de, de goudvis, dat is, uh, ja, dat is mij heel erg bijgebleven. <laughs> maar zijn er ook totaal geen kroegen waar je kan roken? Is er niet een soort van protestkroegje waar, ik, waar ik iedereen... Ik ben het nog nooit tegengekomen. Ik, uh, ik heb wel aardig wat kroegen van binnen gezien inmiddels. En ook uh, clubs en zo. Ja. En, uh, nergens, ook geen rookruimtes of zo. Uh, je, hebt hier, je hebt hier af en toe kroegen die een soort, ja, soort biergarten, een, een binnenplaatsje hebben. Ja. Uh, en daar, daar mag je dan roken. Maar uh, verder uh, zie ik het, uh, ik heb nog nooit binnen gezien. Nee. nee. En weet je hoe het in, op, in andere plekken is in Engeland? Je hebt natuurlijk in het platteland, ben ik wel eens ge uh, geweest. Nou, hm. daar wordt ongelooflijk veel gezopen. Ja. Er wordt echt keihard uitgegaan, maar daar wordt dan, neem ik aan, ook wel gerookt, toch? Ja, maar het is... Uh, kijk, voor jonge mensen is het bijna onbetaalbaar. Ja. Uh, en als je dan moet kiezen of je wil zuipen of roken... dan uh, kiezen mensen toch voor het, uh, voor het eerste, volgens mij. Dus en dat, dat is ook al vrij duur. Ik kopen liever een fles apfelkoorn dan... Uh, ja, om ja, dat, dat even gezellig weg te, weg te zetten. Ja. Ja. ja. Nou ja, er wordt onder de... zeg maar uh, Hier in Oxford is het natuurlijk allemaal heel hoog opgeleid... en uh, allemaal van die uh, rijke luiszoontjes. En daar wordt weinig uh, door gerookt. Ik denk dat het wel onder de... Uh, lager opgeleide mensen meer gebeurt. Ja. Uh, maar, maar nog steeds volgens mij minder dan in Nederland. Er, er rook je zelf nog wel eens? Nee, nee, nee. Hoe lang ben je nou gestopt? Ja, vrij lang al. Uh, bij een jaar of zo. En ook geen sigaartjes? Nee. Want, want je bent whiskyliefhebber. <laughs> en je zit nu dicht bij het vuur in Engeland. <laughs> nee, nee, nee, ook niet. Nee. Nou, dat is wel heel lekker hoor. Moet je een keer proberen. <laughs> Ik mensen proberen weer aan het roken te krijgen. Nee, ik ben zelf ook gestopt al heel lang en uh, bevalt me best wel goed. Hé, hey, Jesper, tot zover bedankt. Ik, uh, ja, ik schreef je zo nog. Ja, over de buitenactiviteiten. Okay. Tot zo. Doei. Erik Derks in Nieuw-Zeeland, nogmaals ja, goeie na uh, ja, nacht. Ja, goeienacht nacht jullie. TV-producer Aldaar. Wordt er in uh, Nieuw-Zeeland ook zo weinig gerookt als in uh, Groot-Brittannië, in Engeland? Ik denk nog wel minder. Nog minder? Het roken wordt hier zo ontmoedigd. En daar zijn ze behoorlijk succesvol in. Ik, ik, ik, ik, toen ik door kreeg dat ze graag over roken gingen praten. Toen heb ik eens opgezocht. Er zijn hier dertien organisaties die gesteund worden financieel door de regering. Mm -hmm. Om allerlei groepen van de society het roken te ontmoedigen. Ja, en dat, en dat werkt dus. Daar zijn ze heel succesvol in. Ja, want in, in Nederland zijn ze nu bezig om uh, mensen minder te laten drinken, alcohol. Maar dat ontmoedigen, dat, want dat roept altijd iedereen van... ja, dat werkt niet, want iedereen blijft toch gewoon zuipen of roken. Maar dat, dat werkt dus wel echt. Het, het werkt, ja, maar het is een combinatie. Uh, een pakje sigaretten is omgerekend uh, 10 euro. Zo. Uh, wat, ik, weet, ik weet niet wat het in Nederland kost, maar... 10 5 euro. euro hoorde ik net. En dat, gaat, dat is uh, onlangs besloten. Nu elk jaar 10% omhoog. Zo. Uh, totdat het bijna... Ja, voor heel veel mensen is het al onbetaanbaar. En de regering heeft in, uh, en dat besluit is ook aangenomen, dat men streeft ernaar als eerste land in de wereld in 2025 Nieuw-Zeeland rookvrij te maken. Dat niemand meer rookt. Dat gaat nooit lukken, natuurlijk toch? Rookt. Dat je het ook niet meer kan kopen. En dat niemand meer rookt. Dat is een heel, ja, voor heel veel mensen die roken, natuurlijk, en niet nobel streven. Maar voor een aantal mensen die is, is dat een nobel streven, neem ik aan. Maar nou, ik kan me voorstellen dat als roken, uh, als tabak bijna duurder wordt dan goud, dat je gewoon zelf uh, tabaksplanten gaat, uh, gaat kweken, stiekem in kassen en zo. Dat zou je bijna denken. Ik bedoel, marihuana wordt hier ook gerookt, uh, terwijl het uh, ja. niet lokaal is. En daar worden ook de kastplantjes gemaakt. Dus ik denk dat dat ook een, uh, een streven is wat niet haalbaar is. Maar ik uh, geloof dat nu 17% van de Nieuw-Zeelandse bevolking rookt, wat heel laag is. Ja. En ook de hoeveelheid die ze roken is veel minder um, dan, dan uh, wat ik gezien heb in andere landen. Waarom zouden ze daar zo erg tegen roken zijn? Um, ik denk dat het... Uh, ja, zijn ze sowieso heel erg te, op hun uh, gezondheid? Nieuw-Zeeland heeft altijd een, een soort green image gehad. We hebben een uh, sterke green party hier. Mm -hmm. die uh, gezond voedsel, gezond levenswijze... en die zijn behoorlijk sterk geweest in lobbyen in de laatste tien jaar. Ja. En um, ik denk dat dat een, een, uh, ja, eigenlijk het te maken heeft met het image van Nieuw-Zeeland... wat men wil portrayen als... Uh, we hebben hier reclamecampagnes 100% pure. Ja. Wat, wat dat dan ook betekent. Ja, ik want je hebt dat dat ook hele pure tabak. Ja, ja. In uh, heb je, geen je... enkel café en geen enkel restaurant worden gerookt. Nee. En daar doet mij nog niet moeilijk over. En je hebt zelf nooit nee. gerookt? Ik heb persoonlijk nooit gerookt. Dus ik kan ook, ook niet beoordelen hoe lekker of hoe vies het is. Ook nooit een trekje zonder inhaleren? Nou, ik kan me herinneren, toen ik denk ik tien jaar was, kwam ik bij een tante. En die heeft me toen een sigaret in de mond gestoken, toen ik tien jaar was. En daar werd ik zo kostmisselijk van, dat ik het daarna nooit meer gedaan heb. Goeie. Ja, mijn dochter is nu drie, maar dan weet ik wat ik moet doen als het tien is. Dan gaat ze ja. dus nooit roken. Ja, misschien was dat het wel. Ik kan me, die, ik kan me die, die ervaring nog zo goed herinneren. Ik kwam niet bij van het hoesten. Ik, uh, ik houd het in mijn achterhoofd. Goeie tip. Hey, Zometeen <laughs> gaat het hebben over buitenactiviteiten. Dat is wel populair <laughs> ja. in Nieuw-Zeeland. Dus, uh, oh ja, ja ook bijzonder uh, populair. Graag je verhalen je daarover. Zometeen. Zo dan gaan we eerst even naar wat feitjes uh, over roken... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon... Ierland is als eerste land in 2004 begonnen met een algemeen rookverbod. In Japan mag je pas vanaf je twintigste sigaretten kopen. In Egypte mag je zelfs als kind een pakje sigaretten halen. In Amerika werd in 1880 al de eerste sigarettenmachine neergezet. In Nederland overlijden 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken. De wereld van Filemon. Ja, en dan gaan we naar Nepal. Wordt daar gerookt, René Gerritsen? nacht nogmaals, psycholoog al daar. Ja, hoi. We hebben enorm veel vertraging. Uh, dus ik ga uh, vragen vraag stellen oh. en probeer er dan wat langer antwoord op te geven. Roken de Nepalezen veel? Um, ja, dat hangt er vanaf of je in de stad bent of in, in het dorp. In het dorp rookt iedereen eigenlijk. Veel, veel van het dorp rookt iedereen. Ze, en ook de vrouwen, wat heel opvallend is. Want bijvoorbeeld in Kathmandu is het voor vrouwen echt absoluut nat dan om te roken. Um, over het algemeen roken er heel veel mensen. Ja, mensen... Zijn zich wel of niet van bewust dat het slecht is voor je gezondheid? Dat weet ik niet precies. Er zijn ook absoluut geen anti-rookcampagnes. Uh, kinderen mogen sigaretten kopen. Je kan overal sigaretten kopen. Je kan sigaretten per stuk kopen, wat het ook allemaal een stuk makkelijker maakt. Mm. Er wordt binnen gerookt, buiten, overal eigenlijk. Maar als je in Nepal een rokend kind op straat ziet, wordt er niet raar opgekeken? Nou, daar wordt wel een beetje schuin naar gekeken, zo van nou zeg, de jeugd tegenwoordig. Roken wel, wordt wel gezien als iets wat schaamtevol is. Daar, daar moet je je wel een beetje voor schamen, maar de oudere mannen die mogen roken zonder dat ze zich daarvoor hoeven te schamen. Rok jij zelf? Nee, niet meer, maar het, ik heb het wel gedaan. En uh, toen ik uh, bij een Nepalese NGO werkte, toen... Uh, ging ik dus uh, in de ochtend of in de middag uh, een sigaretje roken op het balkon. Nou, dat was echt... Uh... De sirenes gingen af, bij wijze van spreken. <laughs> ik werd echt aangekeken alsof ik een alien was. Ja. Hey, en iedereen rookt, zeg je. Maar het gebeurt wel stiekem. Maar heb je het enige idee waarom het stiekem gebeurt... Ik weet het niet. Ik heb geen idee. De vrouwen, als de vrouwen willen roken, moet het stiekem. He, ja, ik weet niet. Dat heeft toch iets te maken met dat zij ondergeschikt zijn of zo. Of dat, ja, het is gewoon nat dan voor vrouwen om te roken. Maar ja, als je naar de, naar de dorpen gaat, daar roken ze allemaal. Ja. Mijn man vertelde me dat er in Jumla in het westen van Nepal, een regio is waar 100 procent van de bevolking rookt. Dat schijnen ze kennelijk uh, uit, uh, onderzocht te hebben. Dus de, daar, daar is het dus kennelijk niemand die niet rookt. En in, in, inclusief de vrouwen. En zou kunnen in de, in de village kunnen ze ook gewoon uh, in het openbaar roken. Ja, dan wordt roken, dan roken daar bijna... geen sigaretten, dan roken ze echt... Uh... Wordt roken daar bijna gezien als een soort van drugs? Dan roken ze... Uh, ja, ja, ja, dat klopt. De roken wordt hier echt gezien als een soort van drugs. Als ik als cliënten hier hier mijn praktijk heb en een vraag naar drugs of krank gebruikt... dan zeggen ze ja, ik rook. <laughs> Terwijl in Nederland zou je zeggen nee, nee. Ik nee. rook af en toe een jointje, maar eigenlijk gebruik ik geen drugs. Maar hier zeggen ze dus al ja, ik gebruik drugs want ik rook. Oké, okay. nou duidelijk René Gerritsen. Uh, roken uh, wordt daar dus massaal gedaan... Uh, maar wel een beetje stiekem. En als, uh, als je vrouw bent, dan is het echt not dan. En ja, als er kinderen op straat roken, dan wordt er wel een beetje naar gekeken van wat is dat nou? Maar niet dat uh, mensen op de kop staan van verbazing. Zometeen kom ik uh, bij je terug nee, en dan nee, gaan we het nee, hebben nee, over nee. buitenactiviteiten. Blijf hangen. Bertus Bouwman in Duitsland, nogmaals, nacht. Je bent journalist daar. Hoi, hey, uh, Rook jij? Nee, ik niet. Nee, wel eens gedaan? Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. In Berlijn wordt er daar veel gerookt? Want ik heb gehoord dat Duitsers die zijn heel erg bezig zijn met uh, biologisch eten en uh, überhaupt het milieu. Ja, dat is het grappige. Het, um, er wordt heel veel gerookt. Uh, ik geloof dat ik met even wat cijfertjes na te kijken, dat zelfs dat Duitsland op een van de hoofdplekken plekken in uh, Europa staat. Um, eigenlijk heb je hier een beetje dezelfde uh, processen gehad met het anti als in Nederland. Mm -hmm. hè, dat er uh, langzaam werd verboden in openbare ruimtes, in de trein en uh, restaurant. Maar dat is een beetje teruggedraaid En met name in de wat kleinere cafés, daar wordt gewoon uitgebreid gerookt. En nou ja, de meeste Duitsers die hebben een beetje uh, lak aan. Die, die roken gewoon waar het uitkomt. En, ja. uh, en ze roken. Um, niet zozeer echt uh, de normale filtersigaretten, sigaretten, maar ze zijn echt gek op sjek. Oh, dat is in, in Amsterdam vooral en ook wel in de rest van Nederland echt enorm uit. Oké, okay. nou hier vrouwen ook. Uh, ik geloof dat in Nederland meer een mannen ding is. Ja. Maar in, uh, in Duitsland roken mannen en vrouwen gewoon lekker sjek. Het is echt heel lang geleden dat ik een vrouw met check heb gezien. <laughs> Kom eens naar Berlijn. En ook uh, in, in, in de wat hippere gelegenheden, in clubs en dat soort... Uh... Uh, dat, dat soort gelegenheden. Ja, officieel is het door clubs dus verboden. Hè? Uh, grotere, ik geloof dat als het groter is dan 75 vierkante meter, dan is het verboden. Dan hebben ze toch wel zo'n ja, rookruimte? Sorry? Dan hebben ze toch wel zo'n rookgedeelte. gedeeld. Ja, ja, nou ja, het, het is hier allemaal niet zo heel uh, officieel. Allemaal, Je hebt allemaal clubs uh, die een beetje uh, van zo'n oude fabriek. Dus daar, daar kun je lekker om ook gewoon natuurlijk roken. Dat is helemaal geen punt. Waar ben jij eigenlijk op het moment? Want je klinkt alsof je door een blikje aan het bellen bent. Oh, ik, uh, ik zit gewoon in mijn huis. En oh. Dat is geen blikje. Maar... Oké. Okay. Hey, uh, blijf hangen. Dan gaan we even kijken of we de lijn misschien iets beter kunnen maken. Dan gaan we het zo meteen hebben over buitenactiviteit in Duitsland. Oké. Okay. Tot zo. Is Tot even een uh, lekker muziekje. Ze heeft vast ook heel veel gerookt. Amy Winehouse, our day will come. is ruim twee jaar overleden. En uh, Beyoncé die gaat nu al een nummer van haar kofferen. Ik heb het natuurlijk over uh, die prachtige zangeres met die prachtige stem: Amy Winehouse. Our day will come. Radio in, radio in, in de wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar een stukje van Flemings en Bad Brothers. Uh, over de volgens hen populairste buitenactiviteit van de Duitsers het is keilijkker weer. Ik kan mee naar het strand. Ik kan niet, ja, zand in mijn hoofd. Alle Duitsers op het strand. Shalalali, shalalala. Graven kuilen in het zand. Shalalali, shalalala. Ze bezetten heel de kust. Shalalali, shalalala. Zijn ze niet van kwaad bewust. Shalalali, shalala. Die, shalala die. Ja, de Duitsers graven, dat doen ze het liefst. Tenminste, dat uh, zeggen Flemings en de Bad Brothers. We gaan het hebben over buitenactiviteiten... want het is natuurlijk de afgelopen dagen heerlijk weer. Eindelijk uh, lijkt de lente dan echt begonnen. Vandaag tenminste uh, heerlijk in de tuin gezeten. Zelfs een beetje verbrand, op het terras uh, vertoeft. Het was een heerlijke dag. Uh, ik doe meestal niks als ik buiten zit... maar er zijn ook mensen die graag wel iets doen als ze buiten uh, bivarkeren... Uh, hier in Nederland eh, schijnt vliegeren op het moment enorm eh, populair te zijn. En dat viel me ook op toen ik eh, eh, volgens mij afgelopen weekend op het strand was. De vliegers die waaien je om de oren. Je moet echt, oh, ik viel echt eentje vlak naast me neer die met een noodgang naar beneden kwam. Je moet echt ontzettend oppassen op die dingen. Uh, maar ik vroeg me af uh, wat zijn uh, populaire buitenactiviteiten in het buitenland? En dat ga ik uh, het komende half uur uitzoeken. En ik begin mijn zoektocht in Oxford. Jesper Romers die werkt daar. Op de universiteit. Goedenacht nogmaals. Hi Phil. Hi. Wat doen de Engelsen buiten als het mooi weer is? Uh, ja, uh, het was trouwens vandaag echt heel mooi weer. Echt uh, De eerste dag dat het echt... Uh, ik kon zonder jas naar buiten. Oh, heerlijk. Heel lekker. Um, ja, dus uh, toch wel veel sportachtige dingen. Uh, Engelsen houden van sport. En uh, ik, uh, ik woon zelf naast het uh, universiteitspark. En er wordt, er wordt veel gesport. En in Engeland uh, doen ze ja, vreemde sporten soms. Uh, het laatste was er een cricketwedstrijd aan de gang. En daar, uh, ja, daar begrijp ik toch niet zo heel erg veel van. Ik heb ook al een keer uh, mensen zien lacrosse spelen. Oh ja, la, maar... lacrosse dat is voor de ja. mensen die dat niet weten. Het is met zo'n netje ja. waarin je een bal kan vangen wat ook een soort rugby is. Ja, dat hm. gaat er best wel, best wel hard aan toe. Dat is best wel leuk, uh, leuk om te zien. Ja. Uh, maar, maar echt uh, mijn, mijn mond viel open toen ik uh, een tijdje geleden... Uh, door het park liep en toen zag ik allemaal mensen met bezemstelen tussen hun benen lopen. Oh, goed. En uh, die waren dus uh, quidditch aan het spelen. Dat, uh, die sport uit de Harry Potter boeken. En, uh, en, uh, uh, maar dat waren kinderen, neem ik aan. Uh, dat zijn dus dat zijn studenten die dat doen. Je hebt uh, dus uh, een Oxford University Quidditch uh, Club. En uh, die pakken dat vrij serieus aan. Nee, ja, een... maar dat zijn gewoon mensen van... die volwassen mensen die daar met een bezemsteel... een soort Harry Potter spel gaan spelen? Ja het zijn, het zijn, ja, het zijn volwassen mensen. Ik bedoel, of ze helemaal goed bij hun hoofd zijn... dat is, dat is, dat is natuurlijk een tweede, maar... Misschien zijn ze betoverd. <laughs> ja, nee, ze nemen het echt vrij serieus. Het, uh, ze hebben, ik heb even gekeken, ze hebben een Facebook groep van 186 leden. Oh. Uh, dus dat is, dat is best wel goed. En uh, als je verder zoekt op internet... zijn er dus blijkbaar heel veel mensen die dit doen. Er is een... International Quidditch Association. Het, is, uh, ja, het moet niet zo heel gekker worden. En het, daar zijn ook echt officiële regels voor. En ja, ja, ja, ja, afmetingen van het veld. En ja, ja, ja. van welke bezems je wel en niet mag gebruiken. Exact, ja, ja, ja dat, dat, nemen, dat nemen ze natuurlijk weer erg serieus. Want wordt, het gebruikt, ja. wordt het gespeeld met een harde of een zachte bezem? Ik blijft het belangrijk om te weten. Het, het wordt gespeeld met een met van die takjes, hè? Oh, ja. Ja, ja, ja dat moet. Dat moet. <laughs> en uh, behalve sporten, doen ze nog meer buiten de Engelsen? Ja, je hebt hier, uh, wat ze ook wel, wel veel doen, is dat, uh, dat punten. Dat is op zo'n soort, zo'n uh, zo bootje. Oh ja. Uh, net, zoi net zoiets als in Venetië eigenlijk, maar dan, dan iets minder romantisch. Uh, uh, met zo'n... Uh, uh, zo'n gondel. Zo'n soort gondel. En dan uh, met zo'n stok uh, jezelf door de, door de rivier heen duwen. Heb je dat zelfs gedaan? Ik heb het nog niet gedaan. Oh. Ik heb nog niet gedaan. Maar ik Dat lijkt me dan wel het, leuk. Als het, als het lekker weer is, ga ik het dan een keer doen. Dat is op zich wel leuk. Ja, en bij stel ik me ook altijd zo'n uh, hele uh, deftige, volle picknickmand voor. voor. Ja, ja, ja, precies. Dat, uh, zodra het hier lekker weer wordt, dan uh, zie je hier overal langs de, de rivier, de, de Theems... Uh, dan uh, zijn mensen in het, in het gras aan het picknicken... en ook uh, uh, er zitten vrij veel soort ja, theehuizen aan de, aan de rivier... Ja. En dan, uh, dan kan je lekker smiddags kan je scones eten en uh, thee drinken in het zonnetje. Dat zou meer mijn uh, buitenactiviteit dat, zijn. <laughs> dat zou jij leuker vinden. <laughs> en, en, en een biertje of een wijntje erbij, toch? Mag ik hopen. <laughs> Natuurlijk. En wandelen? Ja, ja dat uh, het zijn mensen die uh, graag uh, de, de laarzen aantrekken en, uh, en door de modder heen, uh, heen, heen banjeren. Lekker met de kaplaarzen door de modder baggeren. Ja, ja precies. Dat vinden ze mooi. Nee, je, kan hier, je kan hier heel mooi wandelen en uh, dat is echt een wandelvolk. Ja, ja, absoluut. Ze wandelen alle kanten op. <lacht> nou, uh, ja, duidelijk verhaal. Dus uh, heel veel sporten en anders uh, een high tea in het gras. Of uh, lekker met je kaplaarzen door de modder baggeren. Een beetje spelen. Precies, met een bezemstil. <lacht> Dankjewel, Jesper. Hey, okay. Een hele fijne nacht nog. Jij ook, doei doei. En dat je maar niet betoverd mag worden. <lacht> Succes. Doei. doei. Erik Derks in Nieuw-Zeeland, nogmaals goeienacht. Hai. Nieuw-Zeelanders, dat zijn echt buitenmensen. Dat zijn enorme buitenmensen dat is, is ongelooflijk. Je kunt het bijna... een beetje verdelen, zomers en zwinters. Zomers gaat iedereen naar het strand en naar de camping. Uh, en winters dan is het elk weekend en naar school sport, sport en nog een sport. Ja, maar een Nieuw-Zeelandse camping is anders dan een Nederlandse camping. Oh, yes, zeker. We hebben hier nog het de luxe dat we heel veel campings pal aan zee hebben. Camping hier is niet een... een, een er zal nooit een disco zijn bijvoorbeeld. Nee, maar, het is uh, rust, uh, waar men voor naar de camping gaat, barbecuen. Nou, dat heb op ik. Het Dirk, of toch, Erik. Dat een andere mentaliteit. Erik Derks, ik. Dat, heb ik, dat heb ik echt anders beleefd hoor. Ik heb daar campings gezien dat ik dacht: ja, jullie hebben hier gewoon je hele huis leeggesleept leeg en in een, in een vrachtwagen gedaan naar de camping gebracht. Echt waar? Ja, ik zag daar campings met, met echt koelkasten, diepvriezen, ja, nee, nee, nee, nee, tv's, ja, dat klopt, alles erop en eraan. Ze, ze, ze klopt, ze nemen alles mee. Ja, en, en, en gewoon een bankstel en, en stoelen en alles. Ja, ja nee, dat was En dat, de nee, op een tafeltje. Ik, ik, ik heb ik nog niet, want ik heb zoveel gekampeerd. dat uh, zoals ik op Nederlandse camping zie, waar er een disco is. en elke avond activiteit voor de teenagers. Nee. Dat niet. Maar disco's heb ik sowieso best wel weinig in Nieuw-Zeeland gezien. Nee. <laughs> <laughs> maar je, je bent wel in het Zuideiland geweest. En ja. Noord-Eiland is heel anders. Daar heb je wel disco's. <laughs> Maar inderdaad, het is een land van buitenactiviteiten en dat komt natuurlijk door het klimaat. Yeah. Um, de, de scholen hebben sportvelden waar je van kan dromen in Nederland. Yeah. Elke school heeft een voetbalveld, een, een rugbyveld. Uh, tegenwoordig, de meeste scholen hebben tenniscoorts. Ik kan het niet geloven. En, en, en dat begint bij de primary schools, de lagere school, speeltuinen. Dus ja, je wordt het, met de paplepel uit de buitenactiviteit um, ja, inge, inge, ingegoten. ja. Yeah. En, en... en dat wordt ook door de regering, die hebben dan een ministry of sport. En dat wordt dan ook weer financieel enorm gestimuleerd. gestimuleerd. Ja. Ik, um, en dat, uh, ja, dan kom ik terug op sport, dat heeft zijn vruchten wel afgeleverd. Het bleek dat Nieuw-Zeeland, uh, als je naar inwonersaantal kijkt... de Olympische Spelen op nummer 2 in de wereld stond qua goudmedailles. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hey, en wat mij ook opviel in Nieuw-Zeeland was dat je ontzettend vette, gave picknickplekken en barbecueplekken overal hebt. Oh, ik, niet te geloven. Ja, hier op de straat, Ik woon. Ik, uh, ik ben heel gelukkig dat ik vlakbij het strand woon, Bij ons strand. Daar staan dan allemaal van die gratis gasbarbecues. barbecues. Ja. Je hoeft er niet eens een dollar in te gooien. Nee, daar kun je gewoon. Um, en dan in het weekend. Uh, roleert die barbecue met familie. Waar ze met zijn twintig gekomen En dan zetten ze de markies op. En dan, het is gewoon een feest. Ik heb er eens een keer een foto, gewoon voor de lof, foto- reportage wel gemaakt. Nou, het, is on, het is gewoon ongelooflijk hoe, hoe fantastisch en vrolijk er dat uitziet. En allemaal heel en, netjes, hè, en schoon. Ja, en er blijft ook niks achter, hè, qua vuil. Nee, fantastisch. Helemaal niets. Nee. Alles wordt opgeruimd. En ze nemen het allemaal mee naar huis. Want vuilnisbakken heb ik ook nog niet veel gezien. Nee, je, je boft maar met dat land waarin je woont. Ja, nou, ik mag zeggen dat ik bof, klopt. Dankjewel, Erik Derks gaan we even luisteren Prima. naar... Dankjewel. Je, ik kan je heel moeilijk verstaan, maar ik hoop dat je mij kan verstaan. Uh, ik kan je luid en duidelijk verstaan. Nogmaals, dank je wel. Oké, okay. goed <laughs> Tot ziens weer. Tot ziens. Dan gaan we even luisteren naar uh, wat feiten... over buitenactiviteiten uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Op de Malediven kan je volgens sommigen... de mooiste stranden van de wereld vinden. In Japan is barbecueën de populairste buitenactiviteit. In Groenland vind je het grootste park van de wereld... met een oppervlakte van 972.000 vierkante meter. In Nederland is het Rotterdamse Blijdorp de populairste dierentuin... met gemiddeld zo'n anderhalf miljoen bezoekers per jaar. De wereld van Filemon... Nou, weten we dat ook weer. Blijdorp is dus de populairste dierentuin en niet Burgersoel of Artis. René Gerritsen in Nepal. Goeienacht nogmaals. Hallo. Ja, we hebben echt enorm veel vertraging. Dus ik ga het een beetje kort houden als je het niet erg vindt. Uh, vertel even, wat, wat doen de Nepalezen uh, buiten als het lekker weer is? Nou, um, ik hoorde al uh, uh, iemand over barbecuen. Dat uh, uh, wij, uh, uh, wij, de Nederlanders, die houden er enorm van om uh, te picknicken. En wat ze dan doen is, uh, ze nemen al hun hebben en houden mee. Pannen en uh, gasvellen en alles. En dan gaan ze uh, aan, in een bos of uh, bij een rivier zitten en dan... Uh, Koken ter plekke. Barbecue, uh, zoals wij dat gewend zijn, dat is er niet, want uh, ze maken altijd uh, hun, hun eigen prutje, zeg maar. Dat, uh, dat is onmiskenbaar. Maar wat ze af en toe wel doen, is dat ze dan een geit meenemen en die ter plekke slachten en die gaat dan in de curry. En uh, zo'n picknick, dat duurt de hele dag. En uh, dus, uh, ochtends gaan ze daar naartoe, uur of tien. En dan uh, uh, nemen ze hun eigen muziekinstrumenten mee. En, um, en dan hangen ze daar de hele dag rond. En het allemaal rond het koken en het eten. Nou, dat klinkt uh, ontzettend uh, gezellig. Ja, we hebben enorm veel vertraging. Dus uh, ik ga het even hierbij houden. Maar wel super dat je uh, voor ons beschikbaar bent daar vanuit Nepal. En ja, als je naar dat soort landen gaat bellen als Nepal... dan kan je niet verwachten dat de lijnen allemaal uh, perfect zijn... Dus uh, we zijn op blij met dit verhaal. René Gerritsen, ontzettend bedankt. Nee, Dan gaan ik... wij naar Bertus Bouwman in Berlijn. Nogmaals, goedenacht. Hoi, goedenacht. Je klinkt iets beter. Wat doen de, uh, ja. de, de mensen uit Berlijn uh, tijdens uh, het lekkere weer? Ja, nou, het is wel heel leuk om te zien. Uh, het is hier nog maar heel kort uh, lekker weer, net als in Nederland. Mm -hmm. En Ineens blijken mensen in Berlijn te wonen. Hm. Uh, de straten zijn vol. En uh, mensen gaan lekker het park in. En, uh, nou ja, en wat heel erg opvalt voor mij als Nederlander... is dat gewoon iedereen lekker met een fles bier in de hand loopt. Dat maakt niet uit uh, op welk tijdstip van de dag. Maar iedereen loopt gewoon met zo'n bruine halve liter fles bier. Het liefst een beetje goedkoop. Dus, uh, gewoon lekker over straat. Klinkt goed. Ja. Hey, en ik heb daar uh, een keer in het, uh, in het grote park gebarbecued. Ge maar ja. dan, dan zit je wel in een soort van uh, enorme rookwalm. Ja, en daarom is het ook nu verboden. Het mag niet meer. Want um, met name uh, Turkse Berlijners vonden het geweldig... om met de hele familie lekker te gaan barbecuen in Berlijn. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, hangt de hele stad onder de rookwalm... En dat we, en daarom is het nu verboden. Want toen ik daar was, was het in bepaalde uh, delen mocht het wel. En in de meeste gevallen mocht het niet. Maar het is nu dus ja. echt helemaal verboden. Dat weet ik niet precies. Maar in oh. ieder geval, wel, je ziet overal wel die bordjes hangen van grillen verboden. Ja. Hey, en, en zwemmen? Ja, dat kan natuurlijk ook uh, op heel veel verschillende plekken. Grote uh, meertjes heb je hier uh, in en door uh, heel Berlijn. Um, dus dat kan ook zeker. En wat, wat heel veel uh, uh, ook gebeurt... is dat men zelf illegale technofeesten organiseert. Dus door bijvoorbeeld een, een mooi terreintje... een beetje buiten Berlijn... gewoon een uh, dj neer te zetten. En dan komt er zo een paar honderd man op af. En, en dat vindt de overheid allemaal goed? Nou, als de overheid het door heeft... dan uh, breken ze het wel af. Maar dat duurt vaak een aantal uur. En dan hebben de meeste mensen toch al een mooi feest gehad. Ja, maar is dat, hoort dat bij dat het hip is, dat het illegaal is? Of kunnen die mensen gewoon ja. geen ruimte vinden voor een feest? Nee, nou, het, het, de geschiedenis daarvan is een beetje dat veel Berlijners ontevreden waren over clubs in Berlijn. Oh ja. Dat het allemaal te commercieel was en dachten ze, nou dan gaan we het zelf maar organiseren. Ja, en ga je zelf vaak naar de illegale feesten? Um, nou, eigenlijk nu nog niet geweest. Maar ik uh, sluit niet uit dat dat uh, binnenkort nog gaat gebeuren, ja. Want hoe weet je dan dat er eentje komt? Um, dat weet je via vrienden en een beetje uh, ja, sociale media. En uh, er zijn hele geheime voorraad voor op internet. Daar moet je een wachtwoord voor hebben. En dan kan je erachter komen als je, uh, je daarbij uh, kan horen. Ja, nou, dat lijkt me wel spannend. Moet je wel een keer doen. Ja, ja gaat gaat zeker gebeuren, ja. En dan moet je bij ons vertellen hoe het was. Ga ik doen. Dankjewel Bertus Bouwman in Berlijn. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, je eerste keer in het programma. En uh, nou, hartstikke interessant. We gaan even luisteren naar een muziekje. Mijn favoriete artiest. Juist. Screwdriver van Prins. Radio 1. Filemon Westerling. BNN. De wereld van Filemon. Ja, het eerste uur zit er alweer op. Uh, we hadden uh, onder andere Jesper Romers aan de telefoon. Uh, die zit in Oxford... Uh, we hadden het met hem over roken. Dan, dat gebeurt bijna niet meer in Engeland. Het is onbeschrijfelijk duur en je mag het echt nergens meer. Uh, Erik Derks in Nieuw-Zeeland. Ook daar mag niet meer gerookt worden. Uh, en wordt het ook zwaar ontmoedigd. De pakjes van de sigaretten zijn zelfs helemaal wit... zodat er ook geen reclame meer voor gemaakt kan worden. In Nepal gebeurt het wel heel veel roken. Alhoewel, mensen doen er wel een beetje stiekem over. En voor vrouwen is het echt not dan om daar te roken. En in Duitsland, daar wordt ze gewoon volop gerookt. En zijn mensen ook weer in kleine kroegjes gaan roken... waar het eigenlijk niet mag. Daarnaast hadden we het ook nog over buitenactiviteiten. Nou, in Oxford uh, spelen ze Quidditch. Dat is het uh, spel van... Uh, Harry Potter, wie de film gezien heeft, die kent, het, uh, kent de sport. Het wordt gedaan met een, uh, met een bezem, zo'n ouderwetse, met takjes eraan. Uh, maar ook wordt daar uh, vaak in een gondel gevaren. Dat vinden de Engelsen ook mooi om buiten te doen. Uh, sowieso sporten buiten en picknicken. Een high-tea... Langs de thames, dat vinden uh, Engelsen een mooie buitenactiviteit... als het lekker weer is natuurlijk. In Nieuw-Zeeland houden ze vooral heel erg veel van barbecue. Je kan ze overal vinden, aan het strand, in het bos, op hoge bergen. Uh, als je wil barbecuen is er altijd eentje om de hoek. En het is daar ontzettend schoon, rondom die picknickplekken waar je kan barbecuen. In Nepal uh, gaan ze lekker de bergen in, net zoals in Zwitserland, wandelen trektocht te maken. Uh, en in Duitsland uh, vinden ze het mooi om illegale technofeesten uh, te organiseren. Die duren dan een paar uur, dan komt de politie erachter... en wordt zo'n feest opgedoekt. Uh, maar dan heb je wel een paar uur een mooi feest beleefd. En überhaupt... Uh, uh, leeft het nu weer in de straten, nu het lekker weer is. Want toen het uh, winter was, leek het wel uitgestorven, de stad. En toen de zon ging schijnen, dacht je... hé, hey, er wonen inderdaad heel veel mensen in Berlijn. En het barbecue is helaas uh, verboden in de parken. Want ja, de, uh, de stad werd bedwelmd onder grote rookwolken. In de tweede uur van uh, de Week van Filemon... hopen we weer mooie verhalen en leuke weetjes uh, te horen. We gaan het hebben over horrorverhalen en over kamperen. We hebben onder andere Marit de Vos, die uh, zit in Boston... En die was bij de marathon aanwezig, bij de finish. Vorige week hadden we het er nog over dat ze zich verheugde om daar naartoe te gaan. Uh, nou, het was natuurlijk minder leuk dan ze verwacht had... want ze stond vlak bij die, uh, bij die uh, bomaanslagen. En uh, ook vlak voor het moment dat het gebeurde is ze uh, een andere kant opgelopen. En uh, ja, heeft ze zo eigenlijk uh, haar leven onbewust gered. We gaan ook nog naar uh, Argentinië. Daar zit Niels Wenstedt, we gaan naar China... En we eindigen dit programma bij Sophie Schreuders. Die kwam op het idee van de horrorverhalen. Die zitten in Australië. En daar zijn veel horrorverhalen, vooral die te maken hebben met backpackers. Dat allemaal in het tweede uur van de wereld van Filemon. Horrorverhalen en kamperen. Tot zometeen na het nieuws. Van Philemon.